I'm <sweak> sorry. Ik voel me als een spook die mij niemand kent, als een dode in de weg. Ik ben doodverklaard, want ik kom niet voor de camera die ze op tv verzenden. Jammer voor de anderen, maar niet voor mij. Ik hou me geborgen en verborgen. Want ik ben een gangster op mijn eigen manier. Zij doen dingen die je niet kunt zien. Want goede manier van leven die is voor heel mijn leven. Mijn veiligheid staat op de eerste plaats. Deze gaat niet om mij, niet van een ander. Iedereen is anders en iedereen houdt van een ander.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 Ik hou me dat is het beste in het leven, liefde geven is ook maar even. Een beroemde of bekende wil bekend blijven, dat is voor hun eigen zaak. Ik ben min of meer heilig en ik geloof in goede dingen, zoals de engel naartoe om zo goed mogelijk te doen. In normaal gesloten leven doe je geen mensen kwaad. Er is al zoveel haat en veel dat schade toebrengen. Ik blijf hoe ik wil leven, open en gesloten, verborgen en geborgen. Leven als Casper de Spook, zichtbaar en onzichtbaar. Wat doe ik in mijn leven? Ben ik als verklaard?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 zichtbaar of onzichtbaar, mijn manier van leven hoe ik het wil hebben. Beroemd zijn is bedoog, ook al ben je beroemd als een duivel. Ze schieten op jou die ze kennen, ook al ben je aan het verkleden onderweg. Iedereen gaat weg met zieke pig, omdat het leven slecht is en niet juist is. Een onbekende blijft gesloten en is niet hooploos en waardeloos. Zijn goede leven gaat omhoog, oog omhoog, tand om tand. Zie je me niet in de achtergrond, fictum voor mijn leven is en blijft mijn gevecht.